Een paar verbouwde taarten in de band van Pooierpraat. Zwaar geblokte mannen die een zeker gewicht hebben op de fiets. Hoe lang kan het van het hart komen? Geeft die mevrouw ook wat, die vrouw die, of ze wil zeggen: Nu, nu is je kans, pik. Grijp je hem niet, heb ik nog een na. Mijn vader zei eens. Jongen, het is niet de bal, maar de mosterd. Liggend doodhout is het voedsel. En huizen maken ook geluid. Muurdruk, harmoniumtongen, tongen, groeiruimte, rugontvanger, lichtwerk, bartaal. Afvoeren. Auto-hypnose, kamerlandschap, luchtmutsen, buikwind, autal. Op windstandje, bezoek jezelf. Zeelicht bliksembezoek. Oorlogsgebied.